Eertjes nostalgie te gaan Op CFM Zandvoort Met de vinyljaren U weet het, de computers zijn uitgezet Ja Doen we niet meer dan We gaan weer over naar het uh, bekende En uh, alom befaamde handwerk Met echte LP's Echte vinylplaten en uh, ja, dat kan af en toe wel eens een beetje tikken en een beetje kraken. Dat maakt het wel spannend natuurlijk. Is net of er een haardvuurtje bij is of zo. Dus, de Vnieuwjaren. En uh, we hebben drie LP's zoals te doen gebruikelijk in, in dit programma. Drie LP's die het programma gaan vullen. En we gaan proberen natuurlijk om die zoveel mogelijk helemaal te draaien. Het zijn drie interessante dingen. Volkomen verschillend van elkaar. Maar wel interessant. Dat heb ik. Nou, ik heb de uh, Great Hits bij The Commodores. Nog met Lionel Richie en zo. En, uh, althans, bepaalde dingen doet hij nog wel mee, ja. En verder uh, hebben we ook uh, Bob Marley. Ja, The Legend. Oftewel, Legend Bob Marley. Met uh, een aantal van zijn uh, lekkere grote hits erop. Was No Woman, No Cry, Three Little Birds... en uh, noem het allemaal op... En dan als ook contrast cool natuurlijk het allereerste live album van... Oh nee, wat zeg ik nou weer? Het allereerste solo album, moet ik zeggen, van uh, Robert Long. Weet het, Robert Long was vroeger lid van, uh, van Gloria... en had die hits met uh, The Last Seven Days, onder andere... Maar dat uh, hield op een zeker moment op. En toen ging hij uh, solo. En toen ging hij ook in het Nederlands zingen. Nou, En hoe dat allemaal afgelopen is, dat weten we. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar het is wel een van onze toonaangevende Nederlandstalige artiesten geworden. Althans, als je het hebt over het Nederlandstalige chanson. en niet over de Hollandse kroegmuziek natuurlijk. Albert weet Vroeger of Later. En het was dus zijn eerste soloalbum. Maar... Nou, laten we maar eens beginnen met de Commodores. Dat is misschien wel leuk. Dan weet ik alleen de titel van het nummer niet meer, want ik heb de hoes ergens anders niet gegooid. Lekker slim! Nou, dat vertel ik u zo wel. En hij kraakt een beetje. Yeah. De Commodores. En Adem, dat heette Still. De Commodores dat is een Amerikaanse soul en uh, funkgroep groep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol was. De groep uh, scoorde haar grootste hits uh, met Easy, Three Times Lady, Sail On en Brick House. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. Leden van uh, dit gezelschap zijn wij vanaf 1968 actief tot heden aan toe. En uh, de leden dat waren... Uh, even kijken... Uh, Milen Williams, William King... Uh, Walder Change, J.D. Nicholas en Sheldon Reynolds. En ex-leden van deze band waren natuurlijk Lionel Richie... die u in het vorige nummer hoorde... Thomas McClary en Skylar Jett... Um, even kijken. Nou, er is nog wel meer over te vertellen. Natuurlijk, de jaren 70. De Commodores werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit uh, Tuskegee in Alabama. En Lionel Richie, sax, piano en zang. Thomas McClary, solo-gitaar. Milan Williams, of Milan Williams, Milan Williams, keyboards en trombone en ook gitaar. En William King op trompet en slaggitaar. En ook nog op Synthesizer, ja dat ook nog. Uh, Ronald Reed was de bassist en speelde ook nog een keer trompet. En Walter Orange deed de drums en de zang. Aanvankelijk noemden ze zich de Jays, maar omdat uh, dat te veel leek op de OJ's, uh, werd gekozen voor Commodores. Nadat William King een uh, woordenboek opensloeg. Een toen met de Jackson 5 tekende de band in november 1972 contract bij de platenmaatschappij Motown en werd onder de hoede gesteld van Gloria Jones. Liedzangers werden Lionel Richie en Walter Orange. In 1974 verscheen het debuutalbum Machine Gun, waarvan Richie's gelijknamige instrumental de 24ste plaats in de Amerikaanse hitlijst haalde. In de jaren 1975 en 1976 verschenen de albums kort, in the Act, uh, moving on en hot on the tracks. Hoewel de Commodores in dampende funk uh, grosseerden, waren het de ballads, zoals Sweet Love en uh, Just uh, To Be Close To You, van Richie die de grootste successen vormden. En daarna ging de band verder als eh, op de ingeslagen weg... met Easy en Three Times Lady. En die nummers hoort u straks ook nog. Lady, maar ook het funky Breakhouse gezongen door Walter Orange... en het country-getinte Sail On bereikte de hoogste regionen van de hitparades. Goed, dat even als wat informatie over eh, de Commodores. En we gaan nu verder met Lionel. Nee, met... Eh, Janssen, kom op nou. Even weer. Uh, <laughs> uh, met Bob Marley. Een album dat heet Legend. En ze staan er echt allemaal op. Hè? Prachtige titels. Uh, Is this love? No woman, no cry. Could you be loved? Three, time, uh, Three little birds. Buffalo soldier. Get up, stand up. Stir it up. Uh, nou ja, je kunt ze zo gek niet bedenken. Ashot of Sheriff staat er zelfs op. Dus het wordt een beetje reggae vandaag. En we gaan beginnen met het prachtige Is This Love? Hier is Bob Marley. En dan moet even het naaldje erop. Dan gaat het allemaal goed. Ja. <totstutters> Wat heb je met grammofoons? Moet je de naald erop zetten? Dat is het ouderwetse handwerk. Oké. Okay. Marley was dat en het nummer dat heette This is Love. Uh, dan moet ik even uitkijken dat ik u niet de verkeerde informatie gegeven... want ik heb hier nu iets voor mijn neus staan. Dat heeft daar niets mee te maken. Uh, Robert Nesta, zo heette hij eigenlijk, is geboren op nine, uh, in Nine Miles... en dat is gebeurd op 6 februari 1945. En hij is overleden in Miami op 11 mei 1981... Juist, dat nog weer zo lang geleden. Tijd vliegt. Was een Amerikaanse reggae-artiest. Hij draagt de bijnaam The King of Reggae. Hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken... voor de doorbraak van reggae eh, buiten Jamaica. en Of Jamaica, net wat u wil. En gold tegen, tevens als belangrijke voorvechter van het Rasta-geloof. Marley had tijdens de jaren 70 over de hele wereld eh, reggae-hits... zoals No Woman No Cry en I Shot the Sheriff... Hij bracht uh, reggae albums uit als uh, Exodus en Uprising. Samen met zijn vrouw Rita Marley is hij een symbool voor de Rastafari-beweging. Um, nou, van die hits, daar hoort u er een heleboel van. Want uh, uh, die hebben we allemaal bijna op dit album. Ik ga er straks meer over vertellen. En we gaan nu door met een Nederlands artiest. Jawel. Een van de toonaangevende Nederlandse chansonniers, mag je gerust wel zeggen. Uh, samen met uh, mensen als Baudewijn de Groot, natuurlijk, en, en nog anderen. Uh, verantwoordelijk voor heel veel mooi Nederlandstalig werk. Soms ook uh, ontzettend grof. Soms ook ondeugend. Soms uh, met een behoorlijke eigen mening. En uh, soms ook uh, met een aardige propaganda voor, uh, voor zijn homo zijn. Niks mis mee dus. Hij nam geen blad voor de mond en hij wist uh, de zaken vrij raak te typeren. Een van zijn eerste album daar baarde hij behoorlijk uh, optie mee... omdat er toch wel een aantal liedjes op stonden die... Uh uh, voor bepaalde figuren en bepaalde groeperingen in Nederland... behoorlijk tenenkrommend waren. Uh, ik hoef alleen maar te denken aan het liedje Jezus Red... wat uh, in uh, bepaalde groepen, uh, gedeeltes van Nederland... niet bepaald in dank werd afgenomen. Maar goed, dat uh, weerhield hij me niet van... om gewoon op die voet door te gaan... Uh, en prachtige liedjes te schrijven. Helaas is het eerste nummer van het album... wat ook een heel mooi liedje is... Um, niet te draaien, want... Uh, ja, soms moet je LP's wel eens controleren. Heb ik niet gedaan vandaag. En er zit dus een kaarsvet op. Dus het eerste liedje kunnen we niet draaien. Helaas, helaas, pindakaas. Nee, kaarsvet. Um, dus beginnen we gewoon met het tweede liedje. En daarin... Uh, is al, gaat hij alweer behoorlijk de keer... Uh, Robert Lung, Long in de rol... van nogal rechtse bal. Die... Uh, Overal kritiek op heeft. Zo'n echt zo'n burgermannetje. die op zaterdagmorgen. die volgens een vast tramien leeft. Zaterdagmorgen moet de auto in het sop, noem het allemaal maar op. Nou, het liedje heet. Min. Hier is Robert Long. Mien. Waar ik nou niet begrijp. dat is waarom zo'n paffelij. op de televisie gaat dan protesteren. Laat die bij zijn vriendjes thuis in zo'n kraakbank vol met luizen, bij die steuntrekkers de bol maar gaan versteren. Als ik mijn kijkgeld nou betaal, waarom moet ik dan door het journaal achteraf mijn eetlust steeds laten bederven? Denk ik dat het fris is, mien wanneer ze steeds weer laten zien dat er weer een zootje zwarte lichten sterven. En vroeger ging het dan nog wel met Lou van Burg en met Karel of met een leuke quiz met mensen die je kende.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 Mee <laughs> dat is een prachtig liedje eigenlijk. Ik denk dat als hij dat vandaag de dag gemaakt zou hebben... zo'n liedje, dat hij door allerlei uh, groeperingen zou worden geschoffeerd en aangevallen. En uh, weet ik het allemaal niet meer. Maar ja, dat kan niet meer, want uh, hij, uh, hij leeft niet meer. Helaas, hè. Robert Long, pseudoniem van Jan, uh, nee, van, ja, van Jan Gerrit Bob Arendt. Uh, Leverman, zo heette hij echt. Ja, Jan Gerrit Bob Arendt, Leverman, zo heet hij echt. Geboren in Utrecht op 22 oktober 1943 en overleden in uh, Antwerpen op 13 december 2006. Nederlandse zanger, schrijver, componist en cabaretier. En televisiepresentator, want dat heeft hij ook nog gedaan. Er staat hier dat hij actief was van 1974 tot 2006. Dus daar klopt niks van, want hij was natuurlijk al uh, veel eerder actief. Uh, Long werd geboren in Utrecht, maar groeide op in Ederveen. Wat ligt dat in godsnaam? Ederveen. Nooit van gehoord. Uh, nou ja. Zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in aanvaring met de vele orthodox protestante dorpbewoners. Ehm. Um, dat, uh, dat werd uh, later uh, niet beter op. toen uh, Robert Long openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uitkwam. De weerstand uh, die zijn levensstijl in zijn omgeving opriep. werd uiteindelijk de drijfveer voor zijn artistieke verzet. Huidde deze periode in het album Homo Sapiens. met zijn gelijkluidende titelsong en het liedje. Uh, bloesem op het album nu. Eerste optredens. Na een korte carrière als etaleur bij de Hema ging Long als artiest optreden. Onder de artiestenaam Bob, uh, Bob Revel legde hij in 1963 de band The Yelping Jackets op. In 1967 stapte hij over naar de band Gloria, uh, later Unit Gloria.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 Onder de naam Michael Hirschman. Uh, maar toen, ging hij uni, toen hij bij unit Gloria vertrok... werd zijn rol daar overgenomen door de zangeres Bonnie Sint-Claire. In 1975 werkte hij uh, mee aan het satirisch programma uh, Scherts. Satire, songs en anders snoepgoed. Met onder andere Dimitri Frenkel-Frank, Jenny Arion en Jerome Rehuis. Zijn um, het het eerste album, wat we dus vandaag onder de, de loep hebben, dat vroeger of later. Dat komt dus inderdaad uit 1974. Is uh, geproduceerd door John Munning. En alle arrangementen zijn gemaakt door uh, Erik van der Wurf. En voor de rest, de muziek en alle teksten zijn van Robert Long zelf. Straks nog wat meer informatie. We gaan door met de Commodores. En weer zo'n grote knaller van dit illustre groepje en dat noemen dat heet easy. Hier zijn de commodores. Seems to me, girl, you know, I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah, Ooh, that's why I here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 Dan uh, Easy van de Commodores. Toen bent hij nog uh, steeds actief, is trouwens. Want uh, een aantal weken geleden uh, gaven ze zelfs nog een concert in Amsterdam. Dus ze zijn nog steeds bezig. Toen Lionel Richie in 1982 uh, zijn, eerste solo -album, album, album, nou ja, zijn eerste solo album opnam, uh, wilde hij de Commodores blijven, maar uh, wilde hij niet bij de Commodores blijven. Maar het enorme succes noopte hem ertoe om alsnog te vertrekken. De overgeleden gingen verder met uh, Skyler Jet en Sheldon Reynolds als vervangers van Richie en McClary. Deze laatste is uh, tegenwoordig actief in de gospelmuziek. Jet werd later vervangen door de Britse zanger J.D. Nicholas uh, van uh, Heatwave, met wie de Commodores in 1985 de laatste grote hit scoorde. Uh, het aan de legendarische... Hè? Wat? Het aan de nagedachtenis van de ja, een jaar eerder overleden... Uh, Marvin Gaye en Jackie Wilson opgedragen Knife Shift... haalde in Nederland de eerste plaats. <tiek> en ik zei het al, ze zijn nog steeds actief... want een aantal uh, weken geleden gaven ze zelfs nog een... en ik heb gehoord, fantastisch concert... in uh, de Heineken Musical in Amsterdam... Bob Marley. Even van zijn allergrootste hits. Een live opname die in Londen is gemaakt. Uh, en nou ja, iedereen kent het. Want het is zo bekend geworden. Dit prachtige No Woman, No Cry. Is Bob Marley. En de Welers. die veel langer was. Nou, misschien is er nog wel een langere versie. Weet ik. No Woman No Cry, in ieder geval van, uh, van uh, de heer uh, Bob Marley en de, zijn band de Wailers. Ook dat nog een keer. Uh, eens even kijken hoor. Uh, ja, wat moet ik nou? Oh ja, nog een heleboel leuke dingen. Allemaal informatie. Het is niet te geloven. jonge, jonge. jonge. Ehm... Uh, Goed, de nummer werd dus opgenomen live in, in Londen eh, door eh, deze band. En het, was, eh, ja, het zou dus een van de grote hits eh, worden van Bob Marley. En eh, 6 februari 1945, eh, drie minuten voor drie s'nachts, werd op eh, Jamaica in Nine Miles, provincie St. Anne. Uh, Robert Nesta, uh, Marley, geboren. Zijn moeder, het 18-jarige donkere tienermeisje Sidella uh, uh, Malcolm... was een, uh, van Afrikaanse afkomst. En zijn vader, de 50-jarige blanke kapitein in het leger Northern Marley... had Engelse ouders. Zo, verschil, 50 of 18. Hallo. Ehm... Um, Norval was opzichter voor de Britse koloniale macht... op het gebied van landbouw. Bob zag zijn vader, die uh, overleed toen Bob tien was, slechts sporadisch. Volgens Bobs moeder had Bob Marley zijn, uh, zijn zachtaardige karakter... en geringe lichaamslengte geërfd van zijn vader. Eind jaren 50 verhuisde zijn moeder op zoek naar werk naar Trenchtown... Uh, en de sloppenwijk van Kingston. En Bob ging natuurlijk met haar mee. Bob Marley sprak veel over muziek met Clarence Malcolm... Uh, een familielid, een voormalige gitarist. Op zijn tiende, terwijl hij nog naar school ging... verdiende Bob soms wat geld met zingen op straat. Zijn gitaar uh, maakte hij van afvalhout. Hij had veel vrienden... En was een mooie, aardige jongen. Hoewel hij uh, niet slecht op school was, voetbalde hij liever. Uh, Bob Marlinus, we gaan door met Robert Long. En van Robert Long gaan wij draaien het prachtige liedje uh, Afscheid. Met op piano Erik van der Werf.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 weken heb ik langzaamaan geleerd dat je ondanks dat je zoveel mensen kent net als ik soms toch ontzettend eenzaam ben luister even naar wat ik je zeggen wou voordat ik het straks dan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 Lagen. Doet me meer dan ik je zeggen kan, verdriet. Ik zal je missen, ook al denk je dan van niet.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 Praat nog eens tegen die man toch. Had iemand toch? Onvankelijk zong hij in het Engels, maar al snel stapte hij over naar het Nederlands. Nederlands, naar zelf beschreven Nederlandstalige liedjes. Deze liedjes kenmerkten zich vooral door eh, een behoorlijk maatschappijkritische teksten, waarin hij met name de Amerikaanse politiek en de Nederlandse maatschappij behandeld werden. Uh, Longs' solo carrière kwam maar moeizaam van de grond. Pas toen hij een langspeelplaat maakte met Nederlandse teksten... steeg hij in korte tijd naar de hoogste regionen van de al al albumhitparades. Uh, dat eerste album van zijn eerste Nederlandstalige plaat... dus vroeger of later, die we dus vandaag hebben 1974... werden uiteindelijk uh, meer dan een half miljoen exemplaren verkocht... En het behoorde achter en 118 weken tot de best verkochte albums, waarna drie keer de eerste plaats werd bereikt. Ook van zijn tweede album 'Levenslang' gingen er enkel honderdduizenden over de toonbank. In 1977 ontving hij de eerste van als eerste, nee, kreeg hij de eerste van zes Edison's. Uh, in zijn liedjes uh, verwoordde Long het uh, onbehagen onder grote groepen jonge mensen. Uh, en hij was uh, voor het milieu en tegen het kapitaal. Zijn felste teksten waren echt gericht tegen de kerk, de paus en Jezus Christus zelf. Uh, wie vroeger of later op de draaitafel legt, hoort maar... Uh, uh, ...daart aflegt, hoort naast romantische liedjes over liefde en homoseksualiteit... ...ook afkeuring tegen alles wat christelijk is, zoals het bekende Jezus Red. Maar dat komt nog. We gaan door met de Commodores. En de Commodores van het album The Greatest Hits... ...draaien we nu het liedje Flying High. Dat was Bob Marley. <laughs> oh ja, dan gaat wel eens wat fout. Dat was uh, Bob Marley. Dit zijn de Commando's. Flying High. Van de Commodore, even naar de tijd kijken. Ja, kan hem wel even. Uh, we gaan uh, door met een uh, prachtig uh, liedje van uh, Bob Marley weer, van het album Legend. En dat liedje dat heet Could You Be Loved? Jawel. Kan dat? Zal wel. You be loved. En uh, dat was. Uh, Bob Marley. Ik lees trouwens even, dat wil ik u nog even wereldkundig maken. Ik lees trouwens uh, net een uh, prachtig bericht. Tenminste, ik vind het een mooi bericht. U um, weet natuurlijk uh, dat in de jaren tachtig uh, um, Michael Jackson de uh, publishing rights uh, van de alle Beatles-songs ontfutselde aan, uh, aan uh, de rechthebbenden, aan Paul McCartney. Uh, daar heeft hij een kleine 47,5 miljoen dollar voor betaald. Maar uh, het, uh, Paul McCartney heeft uiteindelijk toch het pleit uh, gewonnen. Want ik lees net op internet dat uh, binnenkort alle rechten... alle publishingrechten van al het complete Beatles repertoire... terugkomt bij Paul McCartney. Dus dan kan hij ook eindelijk... Um, over dat deel van de, zijn eigen werk, zijn eigendom... gewoon ook weer uh, royalties en rechten ontvangen. Dus alle Beatles-songs komen binnenkort weer terug... onder het beheer van Paul McCartney. Dat lees ik zojuist op internet. Nou, Paul, van harte gefeliciteerd. Het is je gegund. Want slot de slotverrekening zijn het jouw en John Lennon's nummers... en niet van Michael Jackson. Dus... Uh, blij toe en fijn dat ze weer terugkomen op het oude nest. Zomaar even te zeggen. Goed, dat even tussendoor. Bent u daarvan ook weer volledig op de hoogte. En uh, we gaan uh, tot besluit uh, van het eerste uur Robert Long nog even beluisteren. En uh, dat liedje, dat heet Allemaal Angst. Hier is Robert Long. What? Als je fruit heeft, krijg je wormen, want veel wassen, word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Kattenharen zijn vergiftigd, geef geen zoentjes aan. Een hond keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit die aan je kont. Negers zijn heel vaak gevaarlijk met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor joden, ook al spelen ze mooi viool. En dat is allemaal angst, allemaal angst.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 Vrijdag 13 blijft gevaarlijk, van veel lezen word je blind. Trouw je met je achternichtje, krijg je een ongelukkig kind. Als ik maar geen lekker band krijg en stink ik niet uit mijn mond. Ben ik niet te laag, verzekerd dokter ben ik wel gezond. Van tomaten krijg je buisjes, van veel koffie word je rood. Van sigaretten zieke longen en van leven ga je dood. En wat laatste is waar, dat is helemaal waar. Klinkt misschien wel lullig, maar toch is het waar. Maar kan nog jaren duren, dus niet van dat bangen heb je angst voor morgen. Dan moet je vandaag gaan hangen. Bye -bye.